5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal de oproep vanuit de politiewereld om meer aan fraudebestrijding te doen. Daarover nu ook het NOS journaal, Jan van der Putten.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 In een verklaring werd het recente geweld veroordeeld. Volgens de EU, belangrijke handelspartner van Egypte, moeten partijen niet de confrontatie zoeken, maar in dialoog gaan met elkaar.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 In het stadhuis van de Duitse stad Ingolstad houdt een man al de hele dag enkele mensen gegijzeld. Aanvankelijk hield hij vier mensen vast. Twee van hen zijn in de loop van de dag vrijgelaten. Correspondent Wouter Meijer. Nou, wat de politie dus wel heeft uh, duidelijk gemaakt is dat het een man van 24 is die uh, een medewerkster van de gemeente Ingolstad uh, stolkt al een tijdje. Hij is daar zelfs voor veroordeeld.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 In een voormalig café in Drenthe zijn 60 brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De brieven zaten in een blik en werden gevonden bij werkzaamheden in het café in Ide. De brieven werden geschreven door mannen uit Friesland die in Drenthe voor de Duitsers moesten werken. De eigenaar van café Timmer gaf hen te eten en hielp hen ontsnappen. Hij kreeg tientallen brieven met dankbetuigingen. De inhoud van die oorlogsbrieven wordt niet openbaar gemaakt. In Winschoten is een deel van een dak van een Albert Heijn ingestort. Na een zware regenbui. Niemand raakte gewond. Een deel van het dak dat boven de drankafdeling bij de Albert Heijn uh, zat... bij de Gal en Gal, dat is uh, begon op een gegeven moment te rommelen. Er kwam wat uh, water naar beneden, uh, gesijpeld En toen waren er wat mensen binnen die zeiden van... jongens, de boel stort hier zo en we moeten goed oppassen. En toen is het dak inderdaad naar beneden gekomen. Het deel van het dak kwam op de kassa's terecht. De supermarkt in Winschoten is voorlopig dicht... Dan is weer nog in de loop van de avond overal droog. En vannacht is er kans op een mistbank. Morgen zonnige periode, 20 tot 22 graden. De dagen daarna droog en veel zon. Het wordt 22 tot 27 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Kees Kwakt. Op de A2 vanaf Luik naar Maastricht staat 4 kilometer tussen Gronsveld en Maastricht. Wat vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Het gaat langzaam tussen Delft-Zuid en Knoop een Klein Polderplein. De nasleep van een ongeluk op de A27, Utrecht-Gorkum. 5 kilometer tussen Hagestein en Lexmond. En op de N210, Rotterdam-Schoonhoven, vertraging na een ongeluk met een vrachtauto. Er staat voor de brug 4 kilometer.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 Lucella Carasso. Zes minuten over vijf is het. Familieleden hebben de morele plicht om bewoners van een verpleeghuis te helpen. Dat vinden ze bij zorgenorganisatie Vierstroom in Gouda. Als ze thuis hadden gezeten, had je ook minstens één keer in de week. Ga je ook even langs. Ik, ik vind het ook wel goed dat je er meer bij betrokken wordt. En Zo hoort u hoe dat uitpakt en wat de reacties daarop zijn. Eerst het uh, nieuws over die bezuinigingen, want het kabinet hoeft helemaal niet zoveel te bezuinigen als het serieus werk maakt van fraudebestrijding. Dat zegt de politiebond ACP. Maar dan moet er dus wel eerst extra geïnvesteerd worden in politie en justitie. De top van de politie en die van het OM is positief over dit voorstel. Bob Hogeboom, hoogleraar fraude aan Nijrode, goedemiddag. Goedemiddag. En ze willen graag uh, bij de politie dat er 1 miljard euro geïnvesteerd wordt. Uh, daarmee haal je dan vervolgens 5 tot 6 miljard binnen. Is de schatting, zal er echt zoveel gefraudeerd worden? Uh, ja, wij uh, hebben onlangs, en uh, wij uh, zijn een burgerinitiatief uh, aanpak uh, fraude... Uh, hebben we een filmpje op YouTube uh, gezet... Uh, waarin uh, voor allerlei uh, terreinen en allerlei uitkeringen... en allerlei voorzieningen in de zorg, in de welzijn binnen het bedrijfsleven, rondom faillissementsfraude, verzekeringsfraude, belastingfraude hebben we in kaart gebracht wat de schadebedragen zijn. En die zijn aanzienlijk. Ja, en wat is dan aanzienlijk? Kom je dan bij 5 tot 6 miljard euro uit? Of misschien ja, nog hoger? Wij, wij, wij, zitten, uh, uh, wij hebben aangegeven dat we tussen de 6 en 8 miljard uh, schade uh, uh, zien, uh, maar dat, uh, dat dat een uh, conservatieve schatting is, omdat uh, de, het registreren in Nederland uh, niet sterk ontwikkeld is, omdat er uh, van tijd tot tijd uh, geen aangifte wordt gedaan, omdat uh, een aantal fraudezaken met de mantel der liefde worden bedekt, uh, dus dat dat bedrag waarschijnlijk veel, veel hoger is. Ja, waar denkt u dan aan? Wat wordt uh, met de mantel der liefde bedekt? Nou ja, er wordt uh, bijvoorbeeld binnen het bedrijfsleven uh, heel veel uh, niet aangegeven. Dus we hebben te maken met een, uh, een grote hoeveelheid van, uh, van fraude binnen en door het bedrijfsleven. Wat nooit in officiële statistieken uh, komt. Uh, er zijn in Nederland uh, honderden particuliere recherchebureaus uh, actief. Uh, waar ik veel mee samenwerk uh, de afgelopen twintig jaar. En, en waarvan ik weet dat ze 90%, 95% niet aangeven. Dus het werkelijke uh, fraudebedrag... Uh, is, is uh, aanzienlijk hoog. En is het zo bij fraudebestrijding dat voor iedere euro... die je daarin investeert, hè, bij politie en justitie... dat je daar ook inderdaad meer euro voor terugkrijgt? Ja, uh, dat burgerinitiatief waar ik het over, uh, over uh, had... Uh, werkt onder andere samen met uh, een aantal uh, uh, forensische accountants... die bezig zijn met het berekenen van... Van, van wat zou het nou uh, kunnen opleveren als we uh, allerlei uh, vernieuwingen aanbrengen in de aanpak? En uh, die komen met uh, uh, berekeningen, uh, of dat nou één op één is, zoals u zegt, uh, dat we, dat, uh, zover zijn we natuurlijk niet. Maar dat het aanzienlijk uh, uh, oplevert om structureler uh, die fraude aan te pakken. Uh, omdat we daarmee het niveau van fraude uh, uh, kunnen, structureel kunnen terugdringen. En dat is natuurlijk ook goed voor de staatskast. Dan zou er in theorie minder uh, bezuinigd hoeven worden. Dan vraag je je af, waarom gebeurt dit niet al? Nou, dit is, uh, dat komt omdat uh, de fraudeaanpak uh, en de, de preventie van, van fraude uh, zeer gefragmenteerd is in Nederland. Verkokerd. Uh, vanuit uh, uh, uh, departementen, vanuit toezichthouders, uh, bijzondere opsporingsdiensten, politie en justitie. Uh, het zijn allemaal uh, kokers uh, die uh, voor een belangrijk deel met hun eigen belang bezig zijn. Met hun eigen werkelijkheid, uh, met hun eigen doelstellingen. Uh, en uh, de, uh, investeringen in het aanbrengen van samenhang in de aanpak. Uh, uh, ...zou uh, uh, een enorme verbetering zijn en daar moet je dus voor investeren. Daar moet je niet voor gaan bezuinigen. En een heel concreet voorbeeld waarin we zien dat dat in de praktijk werkt... ...is de zogenaamde aanpak van de top 600 in Amsterdam... ...waar 34 verschillende uh, diensten uh, de afgelopen jaren geleidelijk aan steeds beter met elkaar zijn gaan samenwerken... ...en de aanpak op elkaar zijn gaan afstemmen en informatie delen. En dat... Dat laatste, die samenhang, uh, dat is in het verleden onvoldoende uh, gestalte gegeven. Daar is onvoldoende politieke en ambtelijke moed voor uh, uh, betracht om dat daadwerkelijk vorm te geven. En wij zijn in Nederland heel erg goed uh, in het uh, op papier zetten uh, van hoe we het allemaal in de toekomst beter gaan doen. Uh, uh, ik, ik word de afgelopen jaren oversteld en met mij, de BV Nederland, met... Uh, zeer veel uh, teksten van we gaan het anders doen, we gaan het beter doen, uh, we gaan uh, meer samenhang bewerkstelligen. In werkelijkheid uh, zitten er binnen heel veel van die instanties, uh, wat ik noem, remmers in vaste dienst. Uh, die zijn veel meer met hun eigen belang bezig dan met uh, de publieke zaak. Ja, geldt dit dan ook niet misschien voor het plan van de politiebond, van de ACP... ook bedoeld om bezuinigingen op politie natuurlijk tegen te gaan? Of zegt u, nee, daar zie ik wel concreet iets in? Dat zijn nee, geen dat, uh, da da remmers in vaste dienst. Dat zijn geen remmers uh, in vaste dienst. Omdat, uh, uh, uh, um, uh, zoals ik net al even zei, van, uh, de, de kosten gaan voor de baat uh, uit... Uh, er uh, zit binnen politie en justitie en overigens ook bij heel veel andere instanties. Want het, is niet het, het, het, het vraagstuk het gaat niet alleen over politie en justitie, al, alhoewel die hele belangrijke spelers zijn. Maar ik praat ook over het UWV, uh, ik praat over de RDW, ik praat over de gemeentelijke basisadministratie, ik praat over de belastingdienst, ik praat over kamers van koophandel... En uh, als we daar veel meer samenhang in kunnen aanbrengen uh, dan... En er zijn veel mensen binnen die instanties, net als binnen politie en justitie die anders dan die remmers in vaste dienst tot nu toe... Uh, het hart op de goede plaats hebben zitten... en die, uh, die, die wel degelijk uh, stappen willen maken. En uh, het college van, van, van procureurs-generaal uh, wil dat. De top van de Nederlandse politie wil dat. En tegelijkertijd zijn er ook binnen allerlei andere instanties die ik net noemde is zeer veel goodwill, uh, maar die goodwill die die moet ook. Uh, uh vermarkt worden, die moet gemunt worden. En daar is politieke moed voor nodig. En die politieke moed uh, die is niet altijd aanwezig. Meneer Hogeboom, hoogleraar Fraude, uh, dank u wel. Wij gaan eens even uh, naar de politiek. Wilco Boom, onze verslaggever, die volgt namelijk de onderhandelingen over de bezuinigingen. Uh, Wilco, weet jij of dit plan misschien daar ook besproken wordt? Of ze misschien toch wat meer moeten investeren in politie en justitie... om op die manier ook meer geld binnen te halen? Nou, Lucella, ik, ik zou het je graag vertellen, maar ik zit daar niet aan tafel. Uh, hey, ik, ja, he, had en, dat nou geregeld? Ja, ja, ja. ja. Nou, misschien moet jij daar een keer een belletje <laughs> aan wagen. Maar in elk geval, um, we hebben omvangrijke lijstjes van uh, mogelijke bezuinigingen. Maar een investering van een miljard in de politie om fraude te bestrijden... zijn we op dat lijstje niet tegengekomen. Ik denk overigens ook dat daar misschien een rol bij speelt... dat zo'n investering natuurlijk pas op uh, de lange termijn... echt geld gaat opleveren, echt gaat renderen. En uh, het kabinet heeft op korte termijn... Zes miljard extra nodig, en daar wordt nu over uh, onderhandeld hè, over die korte termijn. Het kabinet heeft de oppositie nodig in de eerste kamer. Vandaag is duidelijk geworden dat er weinig schot in het overleg zit met die uh, oppositie. Hoorden wij ook van uh, D66? Wa waarom uh, wordt daar niet meer mee gesproken? Ja, het gaat inderdaad vooral om D66 en om GroenLinks. Die twee partijen die die verbinden allerlei voorwaarden aan gesprekken met het kabinet. D66 wil veel meer hervormen, onder andere op de arbeidsmarkt, dan het kabinet kabinet dat wil. GroenLinks wil de belastingen vergroenen. Nou, vanochtend werd inderdaad duidelijk dat D66 uh, nu niet meer uh, met het kabinet gaat praten. En ik heb net fractieleider Bram van Ooyek van GroenLinks gesproken. Die zat nog in uh, Memphis in de Verenigde Staten. En Van Ooyek die ziet het ook niet meer zitten... omdat het kabinet geen toezeggingen wil doen over verduurzaming van de economie. Ik heb vorige week aan het kabinet uh, laten weten dat dat wat mij betreft dus alleen zin had als er ook over die uh, uh, milieukwesties uh, gesproken zou kunnen worden. En uh, daarop heeft het kabinet besloten om uh, het gesprek uh, dat deze week gepland was dan uh, niet door te laten gaan. Omdat er over uh, uh, duurzaamheid wat het kabinet betreft op dit moment niet gesproken wordt. Kan de, kan de coalitie hier wel koel cool onder blijven, uh, Wilke? Want ze hebben deze partij is straks toch echt nodig. Zeker, die hebben ze nodig in de Eerste Kamer. Maar in de Tweede Kamer natuurlijk niet. Want daar heeft het kabinet de meerderheid. Uh, VVD en Partij van de Arbeid hebben daar samen meer dan de helft uh, van alle zetels. En daarom vinden die coalitiepartijen het ook helemaal niet zo nodig... om nu al alles uit de kast te halen... om een meerderheid te gaan organiseren in die Eerste Kamer. Want dat is voorlopig nog helemaal niet aan de orde. En uh, die Eerste Kamer die moet maar even wachten... tot ze uiteindelijk uh, aan de beurt is... zei uh, fractievoorzitter Zeilstra van de VVD vanochtend. Dus wij zijn bezig om te zorgen dat er een begroting komt die op een uh, brede steun kan, kan rekenen in de Tweede Kamer. En hopelijk ook in de Eerste Kamer, want de Eerste Kamer is een uh, stadium daarna. En ik vind dat we nu eens moeten ophouden door al in de Tweede Kamer te gaan zitten uh, politiek bedrijven met meerderheden die je wel of niet in de Eerste Kamer hebt. Dat zien we in de Eerste Kamer en alleen maar daar. En uh, dan, dan zien ze dat straks in de Eerste Kamer en als ze pech hebben worden wetsvoorstellen gewoon weggestemd. Ja, dat is het risico dat de coalitie op de koop toeneemt. Maar je weet hoe dat uh, vaak gaat met soep. Die wordt heter gegeten dan ze opgediend wordt. En je moet niet vergeten, tijdens het behandelen van uh, de begrotingen... die het kabinet uh, straks indient met Prinsjesdag... en ook van allerlei wetsvoorstellen die er straks nog komen... of die al in de Tweede Kamer behandeld zijn... kan er uiteindelijk... Uh, nog van alles onderhandeld worden. Dat kan in de Tweede Kamer, maar dat kan zelfs in de Eerste Kamer nog. Ook daar kunnen wetsvoorstellen en begrotingen nog worden aangepast. Uh, dus de kans dat dat kabinet uh, hierdoor enorm in de problemen gaat, uh, gaat komen en dat het uh, misschien wel uh, ten val komt door die situatie in de Eerste Kamer, ja, dat lijkt me toch voorlopig vooral uh, wensdenken van de tegenstanders van het kabinet. Ja, en eerst moet natuurlijk die coalitie er zelf uitkomen. Lukt dat een beetje deze week? Wat is je indruk? Ja, dat gaat uh, eigenlijk uh, vrij gemakkelijk. Uh, zeker gelet op het feit dat ze 6 miljard extra gaan bezuinigen. Maar er is al een omvangrijke lijst op hoofdlijnen af. Uh, denk maar aan uh, het bevriezen van de ambtenaren salarissen. Die zijn al bevroren. Dat blijft zo. Er komt een extra korting op de ministeries. Uh, er wordt uh, gesneden in stamrecht-BV's... waar mensen ontslagvergoedingen in parkeren. Uh, en zo, zo zijn er nog een aantal onderwerpen... waar zij het eigenlijk al helemaal over eens zijn. Uh, spannender is eigenlijk nog hoe ze de economie willen gaan... Stimuleren. Daarvoor zoeken ze een pakket uh, waar de woningcorporaties ook een rol in spelen. En ook uh, de opbrengst van het energieakkoord dat deze zomer werd gesloten. Nou, daar wordt allemaal nog over onderhandeld. Maar dat gebeurt in een goede sfeer. En de verwachting dat dat tot grote problemen gaat leiden, die zijn erg klein. Het loopt allemaal erg soepeltjes tot nu toe. Welkom Boom was dat vanuit Den Haag. Dan een verkeersinformatie. Kees Kwak. Lucella, niet al te veel vertraging vanavond. Op de A2 luik aan Maastricht. Vier kilometer vanaf Gronsveld tot aan Maastricht. De nasleep nog altijd van een ongeluk op de A27 Gorkum-Breda. Twee kilometer bij de brug Gorkum. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven is een ongeluk gebeurd net voor de Algera Brug. Er is maar één rijstrook open en er staat vier kilometer file. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Minimaal vier uur aandacht of zorg per maand. Dat wordt aan familieleden of kennissen gevraagd... die iemand naar verpleeghuis Vierstroom in Gouda brengen. Ze kunnen het niet verplichten, maar het dringende verzoek is... om in die tijd spelletjes te doen, te wandelen... of bijvoorbeeld koffie voor de bewoners te zetten. Uit een proef blijkt dat 80 van de mensen dit prima vindt. Trudy van Rijswijk praat erover met twee vrijwilligers van het eerste uur. Mevrouw Ederman en mevrouw De Vries... U zorgt voor uw schoonvader, op vrijwillige basis. En u? Voor mijn moeder. En wat dacht u toen ze zeiden hier van... eigenlijk verwachten we wel dat jullie gezellig mee gaan doen hier? Ja, je draagt bij. Een steentje ga je bijdragen. Maar het is niet zo dat... dat het hebben we wel gezegd, we gaan niet op de stoel van de verzorgster zitten. En we hebben wel eens het gevoel dat je zegt van... ho, we gaan tot hier en niet verder. Want wij vinden wel dat één verzorgster op een huiskamer van zeven cliënten... is gewoon te weinig. Als jij koken heel leuk vindt en het geen bezwaar vindt... maar ja, het is wel rond half vijf, vijf uur... Uh, thuis heb je ook al wat te doen. Dan kan het voor velen een opgave zijn om op dat moment aanwezig te zijn. Voelt u zich verplicht? Want nee. je wordt erop aangekeken natuurlijk als je het nee. niet doet. Nee, dat gevoel heb ik niet. Als ze thuis hadden gezeten, had je ook minstens één keer in de week. Ga je ook even langs. Ik, ik vind het ook wel goed dat, dat, dat je er meer bij betrokken wordt. Absoluut. Dus er wordt hier ons wel verteld, iedereen vindt het zo leuk. vrijwilligers spelen, Maar eigenlijk hoor ik van jullie... Mm. Het had wel weer ruimer gemogen daar, zodat wij niet zo hard nodig zijn. Is dat het goed vertaald? Nou, en, en, en. Ik ben een persoon die liever niet een heel uur met mijn schoonvader... Uh, probeerde woorden uit zijn mond te trekken, want het houdt een keer op. Dan ben ik liever actief door iets te doen, door hulp aan te bieden... als dat ik dat hele uur daar niet zit te doen. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Maar, maar het is een keer... Het, ik moet het niet als een verplichting voelen en dat is, zo voel ik het ook niet. Ik want... stel zelf mijn grens. Meneer Van der Hoever, u hebt het allemaal bedacht in de tijd. De uh, organisatie van mantelzorgers uh, zegt... de vierstroom zet mensen onder druk. Dit gaat aanverrechts werken. In de proef van de drie huizen is gebleken... dat het in bijna alle gevallen geen enkel probleem is. En mensen er dus eigenlijk heel graag aan meewerken. En als je ook praat over percentages, dan is een kleine 90% sowieso gemakkelijk te overtuigen en doet mee. En een heel klein percentage wil er nog wel eens even over praten. Hoe dan en wat dan precies, maar dat blijkt daarna geen probleem te zijn. En in een enkel geval hebben we meegemaakt dat iemand zei van nou dan ga ik met vader of moeder naar een ander huis toe. Ik hoor hier toch de vrijwilligers ook wel zeggen... ja, één persoon op zo'n huis met zeven mensen, dat is ook eigenlijk veel te weinig. Ja. En zelfs zegt u, uh, wij constateren dat we tekortschieten in het sociale gedeelte van de verzorging... dan zou ik zeggen, zet er meer mensen op in plaats van vrijwilligers in te gaan. Ja. Um, als je kijkt naar hoe de financiering in de AWBZ... want daar komt de financiering van verpleeghuiszorg vandaan, in elkaar zit... dan vind ik die inderdaad karig. Wacht nou even, als je ergens geld vandaan wil halen, dan haal je het ergens vandaan. Als je per se wilt... Een klein beetje gaat wel, maar als u weet dat bij ons zo'n duizend mensen wonen... het model wordt niet meer als dat we nu hebben. Het tegendeel, U kunt in de plannen van het kabinet lezen dat het eerder minder wordt in de komende jaren dan meer. Dus uh, we moeten er echt mee rekening houden dat we, hiermee, dat we het hiermee moeten doen. En dan zeg ik als ja, toch verantwoordelijk voor de, het aanbieden van deze zorg... ik wil graag meer maken van het leven van deze mensen dan alleen... en wat wij uit die pot kunnen financieren... Ja, dan eh, nou kan je natuurlijk ook hè, mensen met een hele dikke portemonnee kunnen natuurlijk zelf bijbetalen. Dat gebeurt ook in Nederland. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Dus dan is dit systeem misschien nog niet zo gek. Ja, en wie geen familie heeft eh, en daar woont, die krijgt hulp van familie van medebewoners. Ik eh, praat eh, met Roos Verheggen van METZO. Dat is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers. Goedemiddag. Goedemiddag. En deze oplossing is nog niet zo'n gek idee, zegt de bestuurder van uh, Vierstroom uit Gouda. W wat vindt u hiervan? Uh, wij vinden dat verplichten veel te ver gaat. Uh, mantelzorg moet je niet verplichten, maar juist uh, verlichten. Nou, het is een morele en, plicht, hè? Uh, ja, maar goed, die voelt uh, vaak nog verder dan uh, een juridische plicht. En uh, onze ervaring is dat uh, mantelzorgers al. Uh, Heel veel blijven zorgen voor hun vader of moeder of... Euh, naast een partner, euh, ook wanneer die is opgenomen in de zorginstelling. En dat doen zij euh, met liefde, hè, vanuit die relatie die ze met elkaar hebben. Maar dan daar, euh, daar moet je niet daarbovenop nog euh, vier uur die verplichting euh, voor ook euh, activiteiten in de groep. Zoals een van de twee vrijwilligers net al aangaf, euh, een verzorgster op een groep euh, hè, van vijf bewoners. Dat is een hele zware verantwoordelijkheid om daar euh, als. Euh, mantelzorger dan wel vrijwilliger uh, een bijdrage te leveren. Want dan richt je je meestal op één iemand en niet op een groep van vijf? Maar je kunt wel activiteiten uh, doen met een groep hè, als vrijwilliger. Maar um, dan, uh, het, er zijn natuurlijk ook risico's. En je kunt nooit als vrijwilliger uh, de plek innemen van een uh, professional. Maar als we het hebben over mantelzorg, dat is inderdaad echt uh, je zorg voor... Je familielid, dus voor die ene persoon. Ja, en wat, wat kan dan het gevolg zijn? Mensen voelen zich onder druk gezet. Uh, aan de andere kant, misschien zijn er ook mensen die denken... oh ja, weet je, zo kom ik op een idee en ik ga dat inderdaad doen. Ja, het is ook niet dat je mantelzorgers of familie... niet moet betrekken bij de zorg. Uh, tegendeel, ontvang ze met open armen en ga dat gesprek aan. Wij denken alleen dat de weg van via de verplichting... dat dat uh, geen goede route is. Maar dat je gewoon open in gesprek kijkt wat mensen willen... en wat mensen kunnen. Ja, want gebeurt dat nu, standaard, als, als je als familielid of kennis... iemand onderbrengt, klinkt ook zo onaardig... maar iemand brengt naar een verzorgingshuis om daar te gaan wonen? Is er dan standaard een gesprek wat, wat je kan doen als kennis- of familielid... Uh, dat is nog niet standaard, maar gelukkig zien we wel uh, dat dat steeds meer gebeurt. En ook uh, dat organisaties echt uh, beleid uh, ook ontwikkelen. Van hoe uh, gaan we om uh, met familie? En uh, hoe kunnen we met elkaar, dus en verzorging en zorgvrijwilligers en mantelzorgers, die zorg vormgeven? Goed, wat dat betreft is dat uh, uw route Roosverheggen van uh, Metso. Ik dank u wel okay, dank voor u wel. uw reactie. Het NLS Radio 1 journaal. Sport. Alex Pastoor is uh, ontslagen bij NEC omdat de club te vaak verliest. De druppel was de 5-1 thuisnederlaag tegen Pekke Zwolle afgelopen zaterdagavond. Dat zei technisch directeur Edo Ophof. Na drie wedstrijden uh, staan ze nog steeds op nul punten. Volgens mij twaalf uh, tegendoelpunten, Richard van der Maden. Klopt dat? 13, oh. 13 wedstrijden, één punt. 1 dat punt. zijn de cijfers. Zo, dus de in laatste totaal. overwinning was 22 februari. Inmiddels bijna een half jaar geleden in Tilburg tegen Willem II. En dan is het logisch, hè? dan kom je als trainer toch uh, onder vuur te liggen. Ja, want, uh, maar komt het alleen door, door het verlies... Hè? wat inderdaad ook al uh, vorig seizoen uh, zich voordeed? Of, of speelt er misschien meer bij de club? Nou, er speelt wel meer. Het heeft natuurlijk een grote rol gespeeld, die slechte resultaten... maar de druk in Nijmegen werd met de week groter... vanuit de media, sponsoren, maar ook de fans. Afgelopen zaterdag na die 5-1 nederlaag tegen Pekswolle Zwolle... was het uh, behoorlijk onrustig uh, rondom de Goffert. Maar Alex Pastoor lag ook als... Persoon niet overal even goed binnen de club. In de spelersgroep waren er vorig seizoen al vrij veel wrijvingen en strubbelingen. Spelers die inmiddels overigens alweer weg zijn. En Pastoor had ook uh, behoorlijk wat invloed. Misschien wel wat te veel binnen de organisatie van NEC. Zijn wil was echt uh, wet. En uh, ook binnen de technische staf waren er wel wat, uh, wat mensen met wie Pastoor niet zo'n goede relatie uh, had. En dat heeft allemaal meegespeeld. Ja, hij had wel een goede band met Carlos Albers. Uh, die is een tijdje, een paar, paar weken geleden. Gestopt, die moest rust nemen van de dokter, denk ik. En nu wordt hij ja. eruit gegooid. Uh, dat lijkt me geen toeval. Ja, Carlos Albers heeft hem uh, altijd gesteund. Uh, is ook bezweken, Carlos Albers, onder uh, de crisis van NEC. Onder de grote druk. En Edo Ophoff is nu naar voren geschoven. Lid van de Raad van Commissarissen. En nu uh, neemt hij ook de technische zaken over. Is meer iemand van de harde hand. Heeft een Ajax verleden. Heeft de afgelopen dagen heel veel mensen bij NEC Geledingen en is tot de conclusie gekomen dat het draagvlak voor Pastoor eigenlijk uh, verdwenen is. En uh, neem die wedstrijd van afgelopen zaterdag, Pek Zwolle, als je dan thuis in Nijmegen met 5-1 verliest, dan, dan wordt zo'n positie van een trainer gewoon uh, onhoudbaar. En is de club al bezig met een uh, opvolger? Ik neem aan van wel, maar weten ze ook al wie? Nee, dat is uh, nog een beetje onduidelijk. Edo Ophoff heeft gezegd, uh, ik heb nog met niemand gesproken. Nu weet ik niet of dat waar is, want vaak is dat wel het geval... als een uh, trainer zelfs nog in het zadel zit. En in het verleden is NEC wel eens met een verrassende naam naar buiten gekomen. En ik heb ook nu het gevoel dat er misschien wel een grote naam aan zit te komen toen... Bijvoorbeeld Johan Neeskens een aantal uh, jaren geleden. En Edo Ophoff met zijn Ajax-verleden. Het zou maar zo kunnen dat er iemand uit de Ajax-school wordt aangesteld. Iemand die daarin ook heel veel invloed heeft... dat is uh, investeerder Marcel Boekhoorn. Die heeft ooit gezegd, ik ga echt investeren in NEC. Echte NEC-supporter natuurlijk ook. En uh, als hij zegt, ik zet mijn schouders eronder, ik ga spelers halen... en ik ga ook misschien een, een grote trainer halen, dan zou... Uh, dat natuurlijk een enorme impuls kunnen zijn voor, voor NEC. Maar voorlopig is het uh, speculeren en moeten we nog even afwachten... wie daar uh, de nieuwe sterke man gaat worden. Goed, Richard van der Maan, dankjewel. onze verslaggever over NEC. Zij van naast staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten.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 Is Radio. 1. E. Het is uh, bijna half zes. U krijgt het NOS Journaal van Jan van der Putten. Het kabinet moet niet bezuinigen op politie en justitie, maar er juist extra geld insteken. Dat zegt politiebond ACP. Met een investering van een miljard euro, valt 6 miljard terug te halen aan bijvoorbeeld faillissementsfraude en fraude met zorg en toeslagen, zegt ACP.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 En in de zaak van de Nederlandse econoom en publiciste Helene Mees... doet een rechtbank in New York op 24 oktober uitspraak. Mees werd in juli in New York gearresteerd... voor het stalken van de Britse econoom van Nederlandse afkomst Willem Buiter. Mees had een relatie met hem... en zou hem daarna meer dan duizend e-mails hebben gestuurd... waaronder dreigmails en erotische foto's. En dat zijn de hoofdpunten. Dan het weer, Gerrit Himstra. In Groningen en Drenthe veroorzaakten zware buien eerder vanmiddag plaatselijk wateroverlast. Straten kwamen blank te staan doordat de buien lang op dezelfde plaats bleven hangen. Op dit moment nog een paar buien in Overijssel. Maar vanavond trekken die buien naar het oosten en dan wordt het overal droog. Het klaart op en vooral waar veel regen is gevallen kunnen mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 13 dicht bij zee tot plaatselijk een graad of 9 in het binnenland. En morgenochtend begint de dag met veel zon. Later ontstaan stapelwolken. Het blijft wel overal droog. En de temperatuur loopt op naar een graad of 20 aan zee... tot plaats 23 in het zuiden. Het voelt warmer aan omdat er maar weinig wind is morgen. De wind komt morgen uit het westen en is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. En na morgen blijft het mooi weer. Door een hoog drukgebied boven ons hoofd is er weinig wind en veel zon. Wel kan het s'nachts en s ochtends vroeg wat mistig zijn... De temperatuur loopt op naar 25 tot 28 graden op vrijdag. In het weekend neemt de kans op een bui wel weer toe. Kees kwaks met de verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat twee kilometer file van knalpunt Muidenbergen Er staat een auto stil op de rechte rijstrook. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, staat 5 kilometer tussen Velpenbroek en Zevenaar. Er zijn problemen op de N210, de weg Rotterdam-Schoonhoven. Er is een ongeluk gebeurd bij de Algera brug. In beide richtingen is er maar één rijstrook open. Richting Schoonhoven staat op de N210 4 kilometer voor de brug. Richting Rotterdam is dat 2 kilometer. Zo hebben we het over de groene longen van Europa. Die zijn te oud, de bossen. Ze nemen niet genoeg CO2 meer op. Straks meer over dat probleem.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 Vier minuten over half zes is het U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog een klein half uurtje, dan heeft Nederland er een nieuwe televisiezender bij. Films, series en sport. Emotie kent vele gezichten. Ervaar ze nu allemaal op één nieuwe zender. Welkom bij Fox... Ja, iedereen met een digitaal abonnement kan straks naar de programma's van Fox kijken. Uh, belangrijkste troef, de sport. Uh, vanavond zijn er drie live sportprogramma's te zien. Naast de serie The Walking Dead en herhalingen van The Simpsons. TV-wetenschapper Maarten Racing, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Herhalingen van The Simpsons, dacht ik nou, dat, uh, dat zal niet de troef van deze zender zijn. Nee, net zoals ik denk dat, uh, dat series zoals The Walking Dead ook niet per se iets is waar je mee... Uh, kijkers naar je zender trekken, Dat zal echt van de sport moeten komen. Ja, maar ze zijn nodig om, om de tijd te vullen. Moet je het zo zien? Ja, in twee opzichten. Om de tijd van de, deze avond te vullen... maar ook om de tijd te vullen uh, uh, om, om, om de aanloop te maken... naar volgend jaar, wanneer die, die uitzendrechten van de Eredivisie... Uh, althans de, de, de samenvattingen op die zender komen. Want dan moet het pas echt gaan lopen. Ja, en, en hoe, hoe moet dat dan wat u betreft uh, gaan lopen? Hoe kan Fox dan een succes worden? Nou ja, dat zal een, het zal een kwestie zijn van de lange adem. Dat hebben ze zelf ook al een beetje aangegeven. Maar ik denk dat zolang ze die, uh, die samenvattingen niet op de zender hebben... dat het toch maar een heel klein gedeelte zal zijn van het publiek... wat naar die zender zal gaan. En vanavond, de, de, de, de, de troef is het voetbal. En dat wordt vanavond, en dat zal de komende jaren niet heel veel anders zijn... Uh, zijn dat praatprogramma's. Dat staat vanavond recht tegenover VI voetbal uh, International. Ja, want dat is ook ja. op maandagavond. Precies. Uh, uh, recht vanaf half negen tot tien uur. Nou ja, je hoeft uh, geen wetenschap gedaan te hebben om te weten wie dat gaat winnen. Want dat is namelijk uh, RTL. Ja, dat gaat RTL worden. Aha. Ja, de, oh, boven Genee van de Gijp en die andere uh, mafkezen, daar kom je niet zo van bovenuit. En als je kijkt naar uh, voorgangers, he, Talpa, Sport 7. Wat, wat moeten ze, als ze eenmaal die rechten hebben, wezenlijk anders gaan doen? Um, nou ja, wat ze, ze willen natuurlijk rondom sport, want dat is hun, hun unique selling point. Uh, in eerste instantie voetbal en vervolgens hebben ze natuurlijk ook een hele, heel veel andere voetbalrechten en sportrechten. Daar rondomheen willen zij een zender gaan bouwen. Maar uiteindelijk uh, is dat nog niet zo heel makkelijk, want dit is de zender voor het open kanaal. Maar uiteindelijk is het dus de bedoeling dat je, dat je betaalabonnees gaat werven voor die twee andere sportzenders. Sport International en uh, Eredivisie. Uh, uh, Foxy uh, uh, dus, dus ze mogen ook weer niet te veel op die zender weggeven. Dus dat zal nog een behoorlijke kluif worden om, om daar een goede programmering van te maken. Ja, en, en daarmee ook een, een goed profiel te krijgen. Hè? Want dat lijkt me heel belangrijk bij een nieuwe zender, dat je een duidelijk profiel hebt. Ja, en tegelijkertijd een profiel dat, niet, dat toch iets meer moet trekken dan alleen maar de hardcore voetballiefhebbers... Uh, nou ja, je zag al bij John de Mol dat hij probeerde daar wat omheen te creëren... wat toch binnen twee jaar niet zo heel erg goed lukte. Uh, ja, en, en Fox probeert het dan met kwaliteitsseries. Uh, uh, maar wel Amerikaanse spul allemaal. Ja, de vraag is zeker in het, in, in het huidige televisielandschap... en helemaal wanneer iets als uh, Netflix er straks bij zal komen... of je daarmee nog extra kijkers naar zo'n open kanaal gaat genereren. Nou, u zei, uh, belangrijk wordt natuurlijk het moment dat ze die uitzend terecht te hebben en, en die wedstrijden kunnen gaan uitzenden. Weet u misschien hoe dat zit dat ze nu al beginnen en niet hebben gewacht tot dat moment? Want is dat niet een logischer moment in plaats van dat je zo'n lange aanloopperiode nodig hebt? Nou ja, ik denk dat ze voor een deel dit jaar zullen gaan gebruiken om, om wat dingen uit te proberen. En dat snap ik wel, dat is misschien ook wel... Ze, ze hebben ook een redelijk low profile ook in de media wel ingezet. Uh, uh, het, het gevaar is natuurlijk dat je een beetje een zender wordt die... Ja, dat heeft Talba ook een beetje gehad van het, het, het was niks en, en, en het werd ook heel moeilijk om het, wat, uh, om het op de rails te krijgen. Uh, als, als die zender het eerste jaar niet, niet al een redelijk aandeel krijgt, krijgen ze toch een beetje een verkeerd imago misschien. Dat is wel althans een, een risico wat ze lopen. Ja, en wat, wat zijn de pluspunten? Hè? Want u zegt, nou ik moet het allemaal nog zien. Maar waar. Nou ja, wat, wat zijn de pluspunten? Uh, Om het een beetje positief te eindigen voor deze nieuwe zender? Nou ja, ze, ze krijgen, op termijn krijgen ze voetbal, op termijn krijgen ze meer sport. En er zit redelijk wat geld achter. Hè? Uh, ze kunnen het wel, uh, wel een tijdje uithouden. En, en ze hebben op ter, zeker op termijn ook een mooi Amerikaans portfolio met series. Dat zou wat kunnen worden. Maar allemaal op termijn. Maarten Racing, dank. Om zes uur vanavond. Dan gaan ze van start bij Fox. Dank. Graag gedaan. Goedemiddag. Bossen in Europa die nemen steeds minder CO2 op. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit. Ze dragen op die manier minder bij aan het tegengaan van het broeikaseffect. Volgens onderzoekers houden overheden daar nog te weinig rekening mee. Een reden om verslaggever Martijn van der Zanden het bos in te sturen. We lopen door het bos van de Overloonse Duinen bij Venray... En ik loop hier met Gert-Jan Nabuurs van onderzoeksinstituut Alterra van de Wageningen Universiteit. Wat is dit voor boom? Dit is een uh, zwarte den. En die is geplant net na de Tweede Wereldoorlog, hè, denk je? Ja, klopt. Ja, rond rond middenjaar 50. Hoe hoog denk je dat deze bomen ongeveer zijn? Ik denk dat deze een, een 20, 22 meter hoog zijn. En veel hoger worden ze dus ook niet meer, dit is het. Nee, precies. Hier is de, de hoogtegroei is hier wel voor een heel groot deel uit. Ze zullen nog iets in de dikte groeien... maar het, het wordt nu duidelijk minder ten opzichte van misschien 20, 30 jaar geleden. Als we naar deze kant van het bos kijken, dan is het een vrij open bos. Je kunt ver weg kijken, maar als we dan omdraaien... En dan hebben we eigenlijk een heel dicht bos met veel struiken, konkelige bomen. Maar ook dit bos neemt maar weinig CO2 op. Dit echte oude bos, dat neemt inderdaad nog minder CO2 op. Maar van het hele oude bos hebben we maar heel weinig in Nederland... en eigenlijk ook heel weinig in Europa. En dan zeggen we van, ja, die natuurwaarden in dat hele oude bos... die zijn wel heel belangrijk. Daar, daar moet je dus eigenlijk uh, vanaf blijven. Maar het andere bos, dat, dat open bos, wat nou ja, na de Tweede Wereldoorlog is geplant... daar moet misschien wel iets mee gaan gebeuren. Dat was toen de tijd ook juist de bedoeling. Uh, in de wederopbouw van Europa was heel veel hout nodig... En, uh, dus werden ook deze soort aangeplant, die snel groeit. En nou, die, die is nu in een fase, en dat is heel kenmerkend ook wel voor grote delen van Europa... die is nu in een fase dat die, dat die rijp is. Deze oude bomen kappen en nieuwe erin zetten? Ja, daar komt het uh, op neer. En je moet natuurlijk naar nou, elk uh, gebied heeft weer zijn, zijn eigen omstandigheden. En dan moet je steeds uh, voorzichtig bekijken waar je precies wat doet. En uh, we willen ook niet zeggen dat je nu het halve europese bos ineens uh, moet gaan kaalkappen. Maar je moet dat in, in misschien een, een komende 10, 20, 30 jaar... kun je langzaamaan naar het verjongen van het Europese bos. En zorgen dat het bos uh, snel blijft groeien. Overheden mogen dus inderdaad he, die bossen gebruiken in hun, hun milieumetingen van... Nou ja, we weten dat er zoveel bos is, dus er wordt zoveel CO2 opgenomen. Dat, dat doet Nederland ook in de rest van Europa. Maar goed, er, komt nu dus, ja, er wordt dus minder CO2 opgenomen. Houden de overheden daar ook rekening mee? Nu nog heel weinig. Het is eigenlijk de eerste keer dat we dit laten zien. Dat de groei afneemt en dat de CO2-opname afneemt. Um... Nou, landen tellen in principe wel altijd op die, die opname in het bos. Dat is, een, dat is handig, dat is mooi meegenomen. Makkelijk op je, je CO2-boekhouding. Maar ze zullen er meer uh, rekening mee moeten gaan houden dat uh, de CO2-opname af gaat nemen. daar moeten ze dus ook iets aan gaan doen als ze dat willen veranderen? Ja, en wat ze dus kunnen doen is uh, zorgen dat, uh, dat ze of activiteiten in het bos... Uh, uh, de, de kap- en beheeractiviteiten uh, toenemen en daarmee het bos verjongen en de groei in stand houden. Is dat duur? Uh, een kleine glimlach? Uh, dat is een moeilijke vraag, maar uh, uh, nou, een, een hectare bos van jongen dat levert veel hout, uh, inkomsten uit het hout uh, op. Het is goed voor de boseigenaar, uh, is ook goed voor de verwerkende industrie en levert wat werkgelegenheid. En daarmee levert het Europese bos ook de bijdrage aan de bio-economie, die Brussel uh, zo graag wil. Nou, en die inkomsten uit het hout die kun je deels gebruiken voor die verjonging uh, weer in te planten. Economische mogelijkheden, dat, uh, dat zal onze premier hier leuk vinden. Ja, ik hoop dat het ook hoort. Uh, ja, ja. De tijd dat we mijn bos in sturen. Ja, dat zou heel goed zijn. Een excursie in het bos uh, zou heel goed voor hem zijn. En dan uh, nemen we Sharon Dijksman ook mee, uh, de staatssecretaris. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. De Franse regering is vandaag na een korte vakantie weer aan het werk gegaan. De ministers zijn daarmee wel een uitzondering... want de rest van Frankrijk komt over twee weken pas terug van vakantie. Het is augustus en augustus is de maand dat heel Frankrijk op slot gaat. Tot uh, lichte ergernis van onze correspondent Frank Renaud. Ik wilde vanochtend een stokbrood kopen bij de bakker. de Helaas, de bakker is op vakantie. Vanmiddag belde ik de loodgieter, want de kraan is stuk. Helaas, ook de loodgieter is op vakantie. Een maand lang. Vanavond wilde ik graag uit eten gaan. En helaas, de kok is ook al op vakantie. Jawel, de Franse regering gaat dan misschien weer aan het werk. Maar volgens mij is verder heel Frankrijk nog steeds op vakantie. Het is augustus. En augustus is dé vakantiemaand voor de Fransen. Het hele jaar kijken ze er al naar uit. Eindelijk even uitrusten. Na een jaar hard werken, zeggen de Fransen met hun 35-urige werkweek. Augustus is de maand van les vacances. Vive les vacances. Les souris dansen. In augustus trekken de Fransen er traditiegetrouw op uit. Naar het platteland, naar een tweede huisje, naar de kust. Iedereen gaat weg. En dat iedereen dan elk jaar weer op een zwarte zaterdag uren in de file staat... tja, dat hoort erbij. En wat geeft het? Het is toch vakantie? Augustus is de enige maand in het jaar dat ik in Parijs... vier weken lang overal mijn auto kan parkeren. Want iedereen is op vakantie. Augustus is de enige maand in het jaar dat ik in Parijs nauwelijks Parijsnaars zie. Die zijn allemaal op vakantie. En augustus is de enige maand in het jaar dat ik smorgens geen vers stokbrood kan kopen... dat ik met een lekkende kraan blijf zitten en dat ik s'avonds niet uit eten kan. Dan zit er maar één ding op. Augustus. Het is vakantie. Dus hij trekt de fles open daar in Parijs. Frank Renaud. Kees Kwak zit bij de ANWB. Klaar voor de verkeersinformatie, Kees. Toch wat uh, probleempjes aan het einde van deze avondspits. Het merendeel speelt zich af op de provinciale wegen. Daar kom ik zo op terug. De A2, utrecht Bosch Tussen Kulemborg en Knoopendijl, 5 kilometer. Dus is een ongeluk gebeurt bij Knoopendijl. Twee rijstroken zijn dicht. De N207 is dicht. Bergambacht Alphen aan de Rijn. Na een ongeluk in beide richtingen. Daarom kan het verkeer richting Wallingsveen, Boskoop en Alphen aan de Rijn... vanaf Gouda beter omrijden via de A12... Ook een probleem op de N210, Rotterdam-Schoonhoven. Een ongeluk gebeurt met een vrachtauto bij de Brug. In beide richtingen is maar één rijstrook open. Daarom staat er richting Schoonhoven vanuit Rotterdam... 4 kilometer voor de Algraabrug. Richting Rotterdam is dat 3 kilometer. Het is uh, kwart voor zes. Een grondig en onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen... in Egypte afgelopen week. Dat wil Amnesty International... Ook wil de Mensenrechtenorganisatie een antwoord op de vraag... wie het bevel heeft gegeven de opstand van de moslimbroederschap neer te slaan. Daar kwamen honderden mensen bij om het leven, voor zover wij nu weten. Ruud Bosgraven is directeur van Amnesty International Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor, voor zover wij nu weten, want uh, we weten nog steeds niet genoeg. Nee, weet weet ook niet genoeg. Ik ben woordvoerder van Amnesty. Niet de directeur, Sorry, anders, pardon. anders wordt ja. hij boos op mij. Ja, snap ik. Um, Nee, we weten, ja, we weten nog, nog, nog weinig, we, we, wel iets natuurlijk, we hebben op dit moment twee onderzoekers in Egypte die uh, uh, daar al een aantal weken rondlopen, we hebben eigenlijk de afgelopen 2,5 jaar sinds het verdwijnen van Mubarak daar altijd uh, ogen en oren op de grond gehad, en we proberen zo goed mogelijk vast te leggen wat daar nu gebeurd is, de patronen zichtbaar te maken, uh, omdat, uh, ja, mocht het in de toekomst ooit tot berechting komen van de verantwoordelijke hiervoor, dan is het is het gewoon heel belangrijk dat je getuigenverklaringen hebt... van wat daar gebeurd is. En op wat voor manier gaan die twee onderzoekers te werk? Maken die zich dan bekend als onderzoeker van Amnesty International? zeker. wij strijden altijd met open vizier, zoals dat heet. Die, uh, ja, die gaan langs ziekenhuizen, die uh, praten met doktoren... die praten met, uh, met, met slachtoffers als ze gewond zijn... met nabestaanden van mensen die uh, gedood zijn. Die gaan naar uh, mortuaria toe, die spreken op straat met mensen... die spreken met de autoriteiten... Met, met iedereen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van, van wat er gebeurd is. En ja, Dat heeft in ieder geval wat de afgelopen week betreft... sinds uh, die sit-ins vorige week woensdag opgeruimd zijn door politie en leger... Te, in ieder geval geleid tot de conclusie dat uh, de overheid... met name politie gesteund door het leger... echt daar buitenspoor geweld gebruikt hebben tegen, tegen burgers. En dan weet ik wel dat er ook vanuit de demonstranten... zeker geweld gebruikt is... Op kleinere schaal, maar soms ook wel zelfs geschoten is. Maar daar is dusdanig tegen opgetreden dat, ja, dat eigenlijk alle regels te buiten gaat. Ja, en als je het hebt over twee onderzoekers, dat, dat lijkt me weinig, als je, als je spreekt over honderden uh, doden. Je zou altijd meer willen, maar je kunt met twee mensen die goed getraind zijn, die goed ingevoerd zijn in het land, die de taal spreken, die er al heel lang komen, kun je toch wel heel veel, uh, veel doen. Uh, je kunt natuurlijk niet ieder verhaal van bijvoorbeeld die ruim 600 doden, die, uh, die er uh, geweest zijn de afgelopen week, kun je uh, opschrijven, maar wel van een aantal mensen. En dan worden patronen wel, uh, wel duidelijk en dat is, uh, dat is belangrijk. En je moet een aantal voorbeelden hebben van wat daar gebeurd is, wil het nogmaals later ooit tot, uh, tot berechting komen. En ze worden getraind. Ik neem aan ook getraind in het doorprikken van uh, propaganda. Want je zal ongetwijfeld tegenstrijdige verhalen tegenkomen. Zeker, die kom je heel veel tegen. Daar zijn ze zeker goed, uh, goed in getraind. Amnesty is natuurlijk politiek onafhankelijk, onpartijdig. Kiest ook geen partij voor. Het zij pro-Morsi of het anti-Morsi kamp. Uh, we hebben bijvoorbeeld vorige week net voor de sit-ins uh, opgebroken werden. en uiteengejaagd werden. nog gesproken met, met de moslimbroeders. En hebben hen ook dingen voorgehouden die aan hun kant niet kloppen. Er zijn. In die week voor die sit-ins verdreven werden bijvoorbeeld... een aantal mensen verdwenen door uh, moslimbroeder toedoen. En mensen die gemarteld zijn, daar hebben we getuigenissen van. Dat houden wij ze dan voor. Maar evenzeer doen we dat bij het leger en bij de, bij de politie. En dan moet je natuurlijk goed getraind zijn... om te weten uh, ho, wat je moet vragen en je moet goed doorvragen. Want de mensen die dan zijn meegenomen en gemarteld... door de moslimbroederschap, zijn dat christenen, kopten... of mensen van de politie? Wat waren dat voor mensen? Nou, dat, zijn, uh, dat, zijn, dat waren mensen die, die tegen mors waren. Uh, het is natuurlijk een beetje onduidelijk. Er wordt met, met allerlei cijfers geschermd van wie voor en tegen mos, uh, Morsi zouden zijn. Er zijn miljoenen Egyptenaren voor en miljoenen tegen. De verhoudingen weten we niet precies. Uh, maar ja, de, de, de situatie is zeer gepolitiseerd. Dus ook vanuit het pro-Morsi kamp zijn zeker uh, mensenrechten schendingen geweest. Maar de grootste schendingen komen toch wel voort uh, door, door leger en politie. Als je zit ins gaat opbreken, niet alleen met traangas, wat een politie zou mogen doen, maar ook met scherp schiet vanaf daken en daar vallen doden bij. We hebben heel veel getuigenissen van mensen... die allemaal in borst en hoofd geschoten zijn. Ook uh, van, van de voorkant, van de achterkant. Ja, dan is dat niet de manier waarop een, een politie op moet, uh, moet treden. Je moet daarvoor getraind zijn. Er zijn internationale VN-regels voor hoe je dat doet. En dat is hier duidelijk niet gebeurd. En het is wel heel jammer dat... Uh, alhoewel uh, Nederland, ook de EU vandaag, wil, uh, weer zegt van... ja, Egypte moet zich houden aan mensenrechten. Maar niet wat kritischer is en, en gewoon... Uh, klip en klaar zegt van ja, uh, hier is excessief geweld gebruikt... door uh, de Egyptische autoriteiten. Uh, en, en ja, daar zou eigenlijk gewoon een onafhankelijk... internationaal onderzoek naar moeten komen... omdat ja, Egypte zelf kunnen we op dit punt niet vertrouwen. Die hebben de afgelopen jaren bewezen dat iedere keer... als er bij schietpartijen, en die zijn er natuurlijk ook heel erg geweest... dat zijn we al bijna vergeten, in die 18 dagen voordat Mubarak ver, ver, verdween... Hè, toen zijn er 850 doden gevallen, nu zo'n 600. Iedere keer als Egypte zelf... Uh, onderzoek aankondigt, dan komt daar niks van terecht. Dan verdwijnt de, de zaak in de doofpot. En wilt dus u dan dat de, dat de VN dat nu gaat onderzoek. doen? Ja. ja, dat zou goed zijn. Bijvoorbeeld de VN. En de eerste stap zou kunnen zijn dat uh, VN-rapporteurs verbonden aan de VN-Mensenrechtenraad die heel deskundig zijn, dat die naar Egypte afreizen en, en ook uh, informatie verzamelen als eerste stap. En dan uiteindelijk zou er eigenlijk gewoon een VN-onderzoek moeten komen um, uh, op weg naar, naar uh, ja, uh, het verantwoordelijk houden voor de die, die, die opdrachten hebben gegeven om met scherp op burgers te schieten. Rut Bosgraaf, woordvoerder van Amnesty International Amsterdam. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. a place that we can go a place where I could find Daniel Pouter. Sorry. Love you lately. the only ones around is Pablo. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, ik dacht, die is klaar, maar goed. Uh, nu wel, Anouk Thijssen. Goedemiddag. Een aantal media meldt het nieuws... dat de Egyptische ex-president Mubarak op korte termijn vrijkomt... vrij prominent op hun website. Volgens de New York Times brengt dit een heel nieuw element... in het conflict tussen het leger in Egypte en de Morsi-aanhangers komt het de toch al enorme spanning in het land niet in goede. Ook Al Jazeera meldt dat door zijn vrijlating... dan de spanning in Egypte zou toenemen als het gebeurt. Volgens de Arabische nieuwszender is Mubarak vrijgesproken in een corruptiezaak... en duurt het mogelijk nog twee weken voordat er een definitieve beslissing... over zijn vrijlating wordt genomen. Prins William heeft voor het eerst sinds de geboorte van zijn zoontje George uitgebreid gesproken over het vaderschap. In het interview met CNN noemt hij zijn zoontje een klein beetje een boefje en ziet hij vooral zichzelf en zijn broer in hem terug. Nou well, yeah, he's a, he's a little bit of a rascal, let's put it that way. So he either reminds me of my brother or me when I was younger. I'm not sure, but um, he's uh, he's doing very well at the moment. He's he does like to keep having his nappy en je deed de eerste Ik deed de eerste Ja, Badge of honor. Where is badge of honor, exactly? ah, De prins heeft dus de eerste luier van George verschoond en dat kan je best zien als het behalen van een eremedaille beaamt hij. William en Kate verzorgen George dus zelf ook s'nachts. en ze voelen zich dan ook erg moe inmiddels, zoals de meeste kerstverse ouders natuurlijk. Hij vindt het dan ook helemaal niet erg om weer aan het werk te gaan. We don't know what people are coming. We don't know how deep they behave. Dat is niet uh, prins William. Hebben we die nog toevallig ergens? Nee. Nou, hij is blij dat hij weer gaat werken. Ja. Dan de BBC ging langs in het Zwitserse Alpnach. Daar gaat vandaag een asielzoekerscentrum open. De inwoners van Alpnach maken zich daar grote zorgen over. Ook het lokale bestuur. Want zegt de burgemeester van Alpnach, we weten niet wie er komt en wat er gebeurt als ze in contact komen met bijvoorbeeld schoolkinderen. We don't know what people are coming. We don't know how they behave. Could there be a conflict asylum seekers getting in contact with schoolkinderen, children, for example? Dus gaat het lokale bestuur de asielzoekers verbannen van openbare plaatsen. Daar hoorden we vorige week al meer over over het zwembad, ook sportvelden, speeltuintjes mogen ze dan niet komen. Hoewel de meeste inwoners achter dit verbod staan, voelt deze inwoner zich toch wat ongemakkelijk. The people they come here, zijn are also human beings mensen uh, those people they don't just come for fun. They they had a, a bad maybe a war or whatever. Ja, volgens deze man komen asielzoekers niet uit eigen vrije wil naar Zwitserland. Toch willen de Zwitserse steden, meer Zwitserse steden, dit beleid gaan doorvoeren. Amnesty International vindt het te ver gaan en zegt dat de nieuwe maatregelen grenzen aan apartheid. Het nieuwe studiejaar is voor veel studenten begonnen. In Rotterdam kunnen aankomende studenten van de Erasmus Universiteit deze week kennis maken met het studentenleven. En dat betekent natuurlijk veel drinken en laat of helemaal niet naar bed gaan. En als je dan als verslaggever ochtends vroeg aanbelt bij een studentenhuis, dat is niet altijd leuk. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, je staat daar uh, in je onderbroek. Ja. Oh, Gert het ligt gewoon kots in de hand. Ah, ja, ja. Ik glij uit over kots. Ga ik ook. Oh, uh, Gat, jij staat er met je blote voeten in. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Ik heb hem aardig aan, voor de linkerkant. Meedrukt voor in, bal, laag 1-1, nee. PSV, AC Milan. Ja, er binnen. Maar een stopfase krijgt de kudel, De Champions League, morgen in lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. ABN Amro Verzekeringen. Hi, met Sophie Steen. Er is ingebroken en nu is onze nieuwe tv gestolen. Het is heel vervelend.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 Ja, ja. Vanavond, we zijn er bijna bij Max op Nederland 1. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug.